Man van Goud Een hoorspelling zes delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Regie Hero Muller Zo, je bent dus weer bij kennis, Kava. Hier, neem een slok. Dat je goed doen. Dat is een aardig menselijk trekje van jou, Douda. Weet je wat je bent, Kava? Je bent een schoft. De antwoord ook, maar die een dronken schoft. Trouwens, ik heb hem ontslagen... voor het geval dat je mocht interesseren. Zeker na hem te hebben afgetuigd... om te weten te komen waar ik was. Precies. Zo was het, hè, Karmot? Ja. Ik heb een afkeer van tijd verspillen, want iemand is er altijd de dupe van. Nou, maak me maar wakker als we er zijn, hoor. Denk je heus dat je slapen kunt? net ja, maar eens op. We zullen zo dadelijk pret hebben met hem, meneer. hem maar. De moeite waard om nog even te wachten. Is hij werkelijk in slaap gevallen, meneer? Ik geloof achter van wel. Tenzij je doet alsof. Jammer dat we hem nou alweer wakker moeten maken. Ja. Huh? Huh? Ja? We zijn er. Opgeknapt? Ja. Mooi zo, want je moet op je best zijn voor wat je te wachten staat. Hé, hey, gaan we niet naar het kasteel? Nee. Maar dan wel naartoe. Zal je wel zien. Oh, <laughs> een meertje, een botenhuis. Interessant. Mijn atelier. Hmm. Zie je dat wassen beeld daar in die hoek? Dat ding daar zonder hoofd? Ja. En als het af is, zul jij het zijn. We zullen die pop het pak aandoen dat jij nu draagt. Dus uh, kleed je maar uit. Tja. een regering kan grote macht hebben. Daar kan ik over meepraten, omdat ik over een paar jaar nagenoeg alles te zeggen heb. En verder heb ik nog twee mensen van Interpol in mijn dienst. Apropos, vanaf dit moment ben jij niet meer in mijn dienst... En ik ben ook niet van plan je een cent uit te betalen voor je diensten... tot je mij het pakje gegeven hebt. Waarom niet? Mijn opdracht was die auto op te sporen en dat heb ik gedaan. Ja, maar je hebt nog meer gedaan. Je bent ervan doorgegaan met iets wat mij toebehoort. En om de zaak niet te traineren, zal ik je maar ineens vertellen... dat ik van de hele situatie op de hoogte ben. Nagiep nou, wil het pakje ruilen voor Julia. Interpol wil het van jou hebben. En als je dat niet zal doen, enzovoort, enzovoort. En nou wil ik het hebben. Moeilijk voor je, hè? Ik voel me met je mee. Hm, dat is aardig van jou, Dada. Oh ja, dan is er natuurlijk nog dat onzinnige verhaal over mijn overleden vrouw. Je de nonsens. Net iets voor Julia om dat te verzinnen en voor Durnford er weer in te trappen. Ja, begrijp me goed. Ik wist wel dat Durnford een verhouding met haar had. Maar het kon me niet zoveel schelen. Bint zijn handen op zijn rug, Moot. Ja, wel. Nou, dit is de snoer van een hengel. De dus zijzerstrijk. Au, au, au. Dat snijdt eens dus de zich. Ja, dat moet ook. Als ik jou het pakje overhandig goede dan weet je toch zeker wel wat er met Julia zal gebeuren, hè? Allicht. Generaal Gonwalla is een hoogst kwalijk heerschap. En dat kan je niks verdommen? Ik ben niet verantwoordelijk voor haar. Maar als je mij het pakje geeft, zal ik proberen Gonwalla tot reden te brengen. Hoewel ik niets kan garanderen. Als ik dat zou doen, dan zal Interpol met me afrekenen. Dat geloof ik ook. Daarom zit er ook niks anders op dan je te dwingen met te vertellen waar het is... Ik mag niet verwachten dat je dat ook jezelf zult doen. Ja, welke hengel had u gedacht, meneer? Uh, die we voor zalm gebruiken. Oh, dat is goed, meneer. Je zou jezelf een hoop naarigheid kunnen besparen... door mij nu te zeggen waar het pakje is. Ik heb het vernietigd. Oh, nee, jongetje, dat heb je niet. Daar trap ik niet in. Nou, dan niet. Nee, Kava, jij hebt het ergens veilig opgeborgen. Hij moet een toontje lager leren zingen, kereltje. Zullen we dat maken, Maud? Nee, Jawel, meneer. Oh, is die halsband voor mij? Ja. Kijk, en dat hier is met metaaldraad versterkt. Klaar, Ja uh, Jawel, meneer. Dan gaan we maar. We gaan zeker in uh, dat bootje daar. Goed geraden. Instappen maar. je aan de hengel. Zeg, zit die knoop wel stevig? Ja, wees me niet bang. Het is me nog nooit gebeurd dat de visser vandoor ging als ik eenmaal beet had. Zo. En ja, nou ga je overboord. Help eens even, Kermond. Ja, ja. Als je er genoeg van hebt, roep dan maar even. Hè? Maar wacht er niet te lang mee. Je mocht dus geen kracht meer hebben om te roepen. Leuk, hè? Zo achter die boot aan te spetteren. Wil je hem kopje onder laten gaan, meneer? Ja, dat is goed, kan Dan de lijn maar wat aan. Ben je nou bereid te praten, of zullen we je nog eens de lucht laten happen? Waar is het pakje? Ik, ik heb het allemaal zelf gedresseerd en moet het zelf afhalen. En hoe lang heb je daarvoor nodig? Waar is het? Niet lang. Ik heb een post verstandig gestuurd. hou nog even vol, lievertje, Tot ik je heb bevrijd. Ik, ik zou bijna bang voor je worden. Met het monster tussen je tanden. En zo. De snoer doorsnijden. En dan ga jij gezellig met Panda mee. ...je moeder moet een zeemermin geweest zijn... ...dat je zo dol op water bent. Zo, en nu zetten we het op een loop om warm te worden... ...en een voorsprong te krijgen op Oudouda. Ja, ja, daar is de auto. Stap in. Zo. Zo, er is een deken, sla die om je heen. Ik neem de andere wel. Dag, meneer Kaper. Oh, met met Alakwee, broers, is het trio gelukkig weer compleet. We zullen even de banden van meneer Oudouda's wagen onklaar maken. Heeft u tegen meneer Oudouda, en meneer Keurmoot iets losgelaten, meneer Kavlo? Nee, Nagib. Maar dat had niet veel langer moeten duren of ik had wel wat gezegd. Ik wist niet dat het water zo koud kon zijn. Hmm, het is anders wel gezond. Laat het bloed stromen om daarna werkelijk pret te kunnen hebben. Nagiep, mag ik hem mee als je klaar met hem bent? Doe niet zo opgewonden, Panda. Eh, zeg, waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar de flat in Genève. Terwijl u in het bad zat, meneer Kaver, heb ik Jimbo en Panda weggestuurd. Ik wil onder vier ogen met u praten... Hoe ben je te weten gekomen dat ik bij dat meer was, Nagib? Jimbo heeft gezien dat ze u tegen de grond sloegen. Ik was van mening dat het een bepaalde uitwerking op Ododa zou hebben... als Julia in gevaar verkeerde. Maar kennelijk trekt hij zich daar niets van aan. Zo is zijn aard. Maar u bent heel anders. Ik kan u verzekeren dat Julia in gevaar verkeert. En dan vind ik die situatie verre van plezier. Ik heb te doen wat mij bevolen wordt... Niemand zal haar ooit terugzien, tenzij ik het pakje krijg. Je weet dat ik met Interpol rekening dient houden. Dat weet ik, meneer Kaver. Maar die gok moet u nemen. Tot nu toe hebt u geprobeerd u eruit te draaien. Soms lukt dat. Maar deze keer niet. Er is niets dat u kan doen. Hoe staat het met de druk die Gonwalla zou kunnen uitoefenen op de lieden die Interpol gebruiken... als hij het pakje zou krijgen? Zou hij die druk kunnen uitoefenen? En zou hij dat doen... Als wij het pakje hebben en het is vernietigd, dan is onze regering gered. We hebben zowel vrienden als vijanden in de gouvernementen van de grote mogendheden. En velen daarvan zijn lid van Interpol. De kans dat Comwella die druk zou uitoefenen, is 50-50. Maar u zult moeten toegeven dat het gouvernement... dat de hoop koestert het pakje via Interpol in zijn bezit te krijgen... zijn eigen hoogst onplezierige maatregelen zal nemen... Als hij het niet ontvangt. Goed dan. Ik heb ongeveer een uur nodig om het te halen. Hoe zullen we het doen? Als u het hebt opgehaald, belt u mij dan hier op. Tegen de tijd dat u terug bent, zal ik Julia hebben gehaald. Op straat zal dan de uitwisseling plaatsvinden. Goed. Jij blijft dus hier wachten tot ik heb gebeld? Ja. Mooi zo. Goedemiddag. Mijn naam is Carver, Rex Carver. Ik kom een pakje afhalen. Een ogenblik, alsjeblieft. Carver, zei u? Ja, precies. Carver. Nee, ik heb niets voor Carver. Wel voor cabalier, maar dat bent u niet. Nee, nee. Spijt me, meneer. Misschien bij de volgende lichting. Nee, het had er lang moeten zijn. Dank u. Oh, er uh, uh, schiet me iets te binnen. U logeert bij meneer Oudouda? Ja. Eh... Uh, Meneer O'Dowd heeft vanmorgen zelf het postkantoor gebeld. om te informeren of het pakje voor zijn gast, meneer Carver, was aangekomen. Oh, nou de rest weet ik dan al. Wat zegt u? Oh, niets niet. Ik heb hem dus gezegd dat het pakje er was. en toen zei hij dat hij zijn chauffeur zou sturen met het paspoort. om het te halen. Dat was ongeveer een uur geleden. Oh. Die chauffeur had ik al eerder gezien, zodoende. Hij liet het afhalen om u als zijn gast een dienst te bewijzen, begrijpt u? Ja, dat begrijp ik, ja. Eh, uh, kan ik hier telefoneren? Natuurlijk. Neemt u cel twee. Ja. Hallo? Ja, met Kuiver. Luister eens, Nagy, er is iets tussengekomen. Ik heb het pakje nog niet en het zal nog maar even duren ook. Maar in ieder geval vandaag nog, oké? Okay? Als u vanavond om zes uur dat pakje nog niet hebt, dan zal ik eruit moeten concluderen dat u het nooit zult krijgen. En in dat geval zal ik andere maatregelen moeten nemen. Als iemand anders het pakje in bezit krijgt, weet u wat je voor Julia te wachten staat. Maak je geen zorgen, Nagy, je krijgt het heus. Dat hoop ik dan voor u. Zo, Durnvoort. Ik zie aan je koffie die je bij je hebt dat je blijkbaar van plan bent het kasteel voor te verlaten. Goed? Ja. Waar zijn ze? O'Dowd en keurmoot zijn in de wassenbeeldenzaal. Mooi, breng me er dan heen, hè? Maar eerst wil ik een pistool van je hebben. Hebt u al gehad? Dan geef ik me er nog een. Vorig heb ik niet meer en er zullen hier wel meer wapens zijn. Wat doen ze in die zaal? Champagne drinken en zich bezatten. Hoe lang blijven ze daar? Tot ze er genoeg van hebben. Alsjeblieft. Merci. Ben je ontslagen, Deunvoort? Ik heb mijn ontslag genomen. Komt op hetzelfde neer. Kan ik die zaal in? Alleen als u binnenlaat. Nou, breng me er dan heen, hè? Ik ben niet van plan iets voor u te doen, meneer Kauver. Jij brengt mij nu onmiddellijk naar die zaal... en laat me met ze praten of ik vertel de politie wat ik over Befana weet. En ik meen wat ik zeg. Nou ja, dat weet ik. U bent er altijd op uit om te krijgen wat u hebben wilt. U bent iemand die over lijken gaat om uw zin te krijgen. Net als die twee daar. Ik heb nog geen tijd om hierover met je van gedachten te wisselen. Breng me naar die zaal. Hm. Kunnen deze deuren aan deze kant worden opengemaakt? Niet als de knipper aan de binnenkant op zit. En die zit er altijd op als aan het zuipen zijn. En door die microfoon kun je met ze in contact komen? Ja, Doda, Wie is dat, voor Durnford. Smeer hem. Met een vrouwde van Duren, hè, dat kun je. Vader Schoft. Vandaag of morgen zal ik bewijzen dat je haar hebt laten vermoorden. Carver is hier. Hij wil je spreken. Carver, zeg je? <laughs> Wat zeg je me daar, van? John op, allebei. Bedankt voor je hulp, Durnfort. Geef mij die microfoon naar nou mij, en maakt dat je wegkomt. Als u verstandig bent, maakt u dat u wegkomt. Hij is gevaarlijk. En wat u van hem wilt hebben, krijgt u toch niet. Nou, smeer hem voor het verdwijnen. En toch raad ik u aan daar niet naar binnen te gaan. Ja, laat dat nou maar naar mij over. Ben je dan nog, kaver? Ja, licht. Maar ik ga je minstens 5000 pond aftroggelen. En waarom was ik vragen? Omdat ik iets te verkopen heb voor dat bedrag. Mijn honorarium is hier natuurlijk niet, bij inbegrepen. begrepen. Nou, probeer me niet wijs te maken dat je dat pakje uit EVA hebt laten ophalen... en dat je het in de safe hebt gelegd zonder de inhoud te inspecteren. Hm? Uh, allicht, allicht heb ik dat pakje geïnspecteerd. <laughs> Die leugen gaat je niet al te best af, hè? Oh Dacht je nou heus dat ik zo stom zou zijn om risico's te lopen... als ik met lieden te maken krijg zoals jij, Nagyp en Interpol? Dat pakje uit EVA was nep. Dat heb ik naar EVA gestuurd voor het geval er iets met mij mis zou gaan... wat bijna is gebeurd. En dan nou moet je goed naar mij luisteren, Odauda. Dat pakje dat jij in je safe hebt liggen is niet het pakje dat jij wil hebben. Ga maar kijken. En daarna kunnen we praten. Kom binnen en doe wat ik zeg. Geen grapjes, anders is het met je gedaan. Ga daar zitten. Dacht jij nou eerst dat ik dat verhaal van het neppakje geloof? Nee, mannetje. Als jij het echte zou hebben, dan zou je hier niet zitten. En als jij had gedacht dat ik je wat op de mouw had gespeeld, dan zou je die deuren niet hebben opengemaakt. Nou, jij weer. Als het pakje nep is, meneer, kunnen we hetzelfde met hem doen als vorige keer? <laughs> Ga je gang, heurmoord. Alleen schiet je er niks mee op. Het pakje is bij een vriendin van me in Genève. Als ik haar binnen het uur niet heb opgebeld, zal ze Interpol waarschuwen en vertellen dat ik hier ben. En ze zullen er heus geen gras over laten groeien om hierheen te komen. Oh, wat voor vriendin? Wie denk je? Panda natuurlijk. Ja, er is een soort samenwerking tussen ons tot stand gekomen. Financieel en ook nog op een ander gebied. Nou, vooruit. Ga het pakje halen dat je uit het postkantoor hebt gehaald. Kermoot. hè? Ja? Ga het halen. Geef mij dat pistool. Heb je hier al de hele middag champagne zitten drinken, o, nou dan? Gaat je niks aan. Ja, het grof geld kunnen verdienen als je het aan Gipat had verkocht. Zeker. Of aan Interpol. Ja. Waarom kom je dan bij mij? Omdat ik jou wil zien kruipen, Oudada. Jij bent dat toch van al die anderen gewend? Nou wil ik dat jou zien doen. Voor mij. Jij bent dan al net als alle andere kruipen. Jij haat me omdat ik miljonair ben. en Omdat jij dat ook zou willen zijn. <laughs> ik krijg jou heus wat te pakken hoor. Wees maar niet bang. Dat ben ik ook niet. En als ik genoeg geld, heb, begin ik ook een wassenbeeldencollectie. Ik ken genoeg mensen die daar voor een aanmerking komen. Ogenblikje. Nou, hier is het, meneer. Echt zenuwachtig, Kava. Ja, je doet nog wel zo opgewekt. Maar in werkelijkheid staat het zweetje in je handen. Jij zit in de rat, zo nou, daar, niet ik. Je weet dondersgoed dat ik je te slimmer af geweest... en dat is niet zo prettig voor je. Oh? Vooruit. Maak het pakje open. Ik wil je gezicht wel eens zien. Nee, jij het pistool, Keurmoot. En hou hem onder schoen. Zo. Zo. Zo, Keurmoot. Nou zijn jullie tenminste ongevaarlijk. Uh, hoe kom jij aan dat pistool, vuile schoft? Dat heb ik zojuist van Keurmoot afgepakt. En hey, hey, dat, dat andere? Ja, dat heb ik in mijn schoenen binnengesmokkeld. gesmokkeld. Beloord, dat Blijf je... Waar dat? waar je bent. En ga zitten. Nou, zou ik jou eens iets vertellen, Odauda. Je had gelijk, het was bravoer. Dit is wel het echte pakje en het filmpje en de band. Puur dynamiet. Hoe voel je je nou, koning Odauda? Nou zijn de rollen omgekeerd. <laughs> Schelden helpt niks. En voor ik wegga, zal ik je nog iets vertellen. Ik geef dit pakje aan Nagib in ruil voor Julia. En dat betekent dat jij nooit een vinger in de pap van Konwalla zult krijgen. Dat betekent ook dat ik geen cent van jou zal ontvangen, maar dat heb ik er graag voor over. Alleen al om het genoegen jou zo te zien zitten. Gereduceerd tot helemaal niks. Tot een vod. Ik zal jou wel krijgen, Kava. Oh, nee. En dat zou je niet eens meer willen. Jij wilt mij zo gauw mogelijk vergeten. Dan erop, verdomme. Dat zal ik graag doen, ja. Waarom gaan die deuren niet open als ik op dit knopje druk, Oudda? Veel plezier daar binnen. Vuiler schopte. Deurnvoort! Wat heeft Deurnvoort gedaan? De zekering daaruit gaat natuurlijk. Die deuren zijn van staalkaven. Je kunt er niet uit. Jullie blijven waar je bent. Vroei je niet. Ik ga op onderzoek uit. Ah, is net wat ik dacht. Er is geen andere deur en uit de ramen kan je ook niet ontsnappen met die tralies aan de buitenkant. Je ja, was toch zo trots op jezelf, mannetje? Laat nou maar eens zien wat je kunt. Keurmoot, huh? sla even die ruitenstuk en roep om hulp zodra er iemand maar voorbij komt. Ja, maar wat vindt u, meneer? Ah, doe wat de grote baas zegt. <klaas> Natuurlijk zal het wel even duren voor de hulp komt, maar uiteindelijk zal iemand van het personeel wel komen opdagen. En zodra we er dan uit zijn, roep ik de politie. Niet ik zal de sigaar zijn, maar jij. Voordat kan gebeuren zal ik het pakje verbranden. Ah, Daar achter je nog toe in staat ook. Wat gebeurt er, Odauda, als jij wilt dat iemand je hierboven iets komt brengen? Helemaal niets. Dit is mijn domein en als ik iets nodig heb, dan breng ik het zelf mee. Er zijn er twee mensen die me hier mogen storen. Kermoot en Durnford. En zij gebruiken de microfoon. En waarom jij die verwarming aan hebt op zo'n warme dag is mij een raadsel, Oud. Hè? Die is altijd aan. Er wordt geregeld door een thermostaat en die houdt de temperatuur constant op 68 graden. <laughs> jij krijgt het warm, Kava, omdat je het hem zit te knijpen. Ja, maar de lucht die uit het rooster komt is warmer dan 68 graden, Oud. Hè? Ja. Op hoeveel staat de thermometer? Op 72. Waar is die thermostaat? In de gang. Ja, maar dan moet er iets mis zijn. Als het nog warmer wordt, dan smelten al je vriendjes hier. Het lijkt wel of met een seconde de temperatuur oploopt. Ja, maar hij staat nou op 80! <laughs> nou, zing je een toontje lager, hè? Nou, hier met z'n drie opgesloten zitten. En toch zal ik jou krijgen, kereltje. Wat is het maximum? Hij kan tot 95 oplopen. Ja, in de laatste paar minuten is hij van 70 naar 80 gegaan. Ja, hè? Dat heeft Daanvoort natuurlijk gedaan. Om ons te pesten kan hij niks anders bedenken dan de temperatuur op te laten lopen. <lacht> Kindratig ventje die Duinvoort. Als hij nou hey, ook... Oh, nou ge... herinner jij je nog de eerste keer dat ik in deze zaal was? Ik heb je toen een magnetische thermoactiverende bom gegeven... die deze zaal in de lucht kan laten vliegen. Wat heb je daarmee gedaan? Aan Duinvoort gegeven om hem weg te doen. Oh, nou, dat zal hij nou wel gedaan hebben ook. Namelijk in deze zaal. Waarschijnlijk heeft hij intussen de pijpen van een van die luchtroosters gestopt... En nou maar wachten tot de juiste temperatuur is bereikt om de boel op te blazen. We moeten alle roosters nakijken. Of ergens krassen zien. Of, of schroeven waarmee is geknoeid. Gooi alle ruiterstuk. Dan krijgen we lucht. Buitenlucht helpt niet. Die bom die zit vast aan een pijp die de temperatuur aangeeft. Uh, laten we dan alle roosters lostrekken en de, de radiatoren één voor één afsluiten. Nee, maar er zijn hier twee dozijnen. We hebben geen schroevendraaier. Het enige wat we kunnen doen is het rooster vinden waarmee is geknoeid. En dan kunnen we dat misschien lostrekken. Nee, uh, we moeten ze allemaal lostrekken. Dan wat moeten we in godsnaam doen? God... We moeten een barricade maken en daarachter dekking zoeken. Stapel die poppen op elkaar. Maar, kom hier, Klaasland. Ja. Help me met dit rooster. Ja, het gaat alleen aan deze kant een eindje open. Wacht, wacht. Ik, ik kan er met mijn hand net bij. Ja. Nee, nee, hij is niks. Volgende rooster. is nou, hier. Het is al bijna 85 graden, oudoude. Wees nou verstandig is. Ga helpen met die roosters. Kom hier achter die barricade. Klaasland, Klaasland, kom hier. Kom hier. Helpen! hier. Hier, onder dit kleed is nog een roze. Ja, ja. Hier, dat is het. Hier, kijk eens die schroeven. Daar zijn ze aangeweest. Hier moet de bom onder zitten. Zij dat kan op, niet anders. Kom hier achter die barricade liggen. We moeten hem vinden. Schiet op, kuimers. Ja, ja, ik wacht niet langer. Zo dadelijk gaat hij af. Achter deze stapel bommen lig je tenminste nog. Eerst. Hoe douw hij is leven aan het verbranden en oh. Ik heb de brandweer gebeld. En jij zit hier rustig op de trap een sigaretje te roken, Deunfoort? Ja. Daar zijn ze al. Ik. Ik wil geen mensen zien. Ik wil weg. Ga de trap daar ginds af, dan komt hij bij de garage. Hoe was hij hier op het laatst? Huh. Ik dacht dat hij in paniek zou zijn, maar dat was hij niet. Hij was ervan overtuigd dat hij winnen zou, zoals altijd. Hij kwam vijf seconden te kort. Nou zijn we weer allemaal bij elkaar. De Alakwee-broers, juffrouw Panda en Julia. Mooi werk dat u het pakje hebt, meneer Kaver. Had ik je toch beloofd, Nagiep. Toen u me opbelde om bij deze kerk af te spreken, had ik de hoop al opgegeven. Ja, dat Moet je nooit doen. Nou, zoals we zijn overeengekomen, Nagiep, hier is het pakje in ruil voor Julia. Dank u. Nou, maak het maar open. Je kwetst me heus niet als je twijfelt of het wel het goede is. Daar twijfel ik niet aan, meneer Kaver. Ik vertrouw u. Vergeet vooral niet, lievertje, dat als zij je ooit in het meertje mocht gooien, jij dan regelrecht naar Panda toe komt zwemmen. Hier heb je je geld. Amerikaanse dollars. Dank u. Zo, zullen we dan maar, Julia? Laten we bij mij een drankje gaan drinken. Goed idee. Dat is een vreselijk gezicht. Ja, dat moet ontzettend geweest zijn. Denk er maar niet meer aan. Heb je het pakje aan de geboerders Alakwee verkocht? Nee, nee. Ik wilde het ze geven in ruil voor jou, Julia. Maar toen ze me geld gaven, vond ik toch wel dat ik een bonus had verdiend. En wat gebeurt er nu tussen jou en Interpol? Dat weet ik niet. Ik kan me ook niks schelen ook. Nog een whisky? Ja, graag. Ga je gang. Dan ga ik een omeletje maken. Nee. Ja, hallo. Met Aristide. Ik dacht wel dat je daar zou zijn, Carver. Heb je het erg moeilijk gehad, met Odauda? Ja, natuurlijk. Ja, het was geen prettig gezicht, zegt hij. Die. die zaal en... en ja, spaar maar dat, Aristide. Ja. Ik was erbij, dat weet je wel, hè? Ja, mijn mensen waren teleurgesteld dat het pakje er niet was. Dat begrijp ik, je. Ja. Tot ik ze vertelde dat jij zo heldhaftig hebt geprobeerd het pakje te bemachtigen. En dat het niet jouw schuld is dat het is verbrand. Hm. Ik heb ze weten over te halen tegen jou geen stappen te ondernemen. Jij hebt geprobeerd het pakje voor ons te bemachtigen en daarin heb je gefaald. Ongehoorzaamheid is strafbaar, een mislukking niet. Je kunt je dus nu gelukkig prijzen. Jazeker. Maar helemaal zonder kleerscheuren kom je er toch niet vanaf? Nee, nee dacht ik ook niet. Nee. Na bank heeft me meegedeeld dat hij een groot bedrag aan Amerikaanse dollars van zijn rekening heeft laten afschrijven. Ik vermoed dat dat bedrag nu in jouw bezit is. Dat is zo, ja. Interpol heeft een fonds voor liefdadige doeleinden. Vaak ontvangen ze anonieme giften. Kunnen we erop rekenen dat er spoedig weer een te ontvangen? Ja, ik zal het overmaken. Mooi zo. Alvast hartelijk dank. Voor geld moeten we achting hebben. En nu we het toch over geld hebben... zou ik je aanraaien met je vrouw Julia te trouwen. Ja, apropos, Aristide, Wat heeft George Meredith ook weer gezegd over koken? Het zoenen duurt niet lang. Een goede keuken wel. Ja, ze is nou bezig met een omelet soufflé te maken... met ja. liqueur en zo, geloof ik. Ja. Hoe maak je die? Nou, in een dorpje in Frankrijk wisten ze precies hoe ze zo'n omelet tot in de perfectie moesten maken. Als hij niet zo schuimend op tafel komt, dat hij bijna over de schaal heen schuimt... en de geur van liqueur niet in de kamer blijft hangen, ook nadat je hem hebt gegeten... trouw dan niet met haar. Rex! Ja? Help eens even! Pas op dat je niet morst. Hm. Hij schuimt over de rand. <middels> U hoorde het laatste deel van Man van Goud, een hoorspel in zes delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Kenning. Bob van Straten speelde Carver, Robert Sobels Odaude, Jan Wechter was Keurmoord, Frans Kokshorn Durnvoort, Adnou Jons Alakwe, Celia Nuvar Panda, Lex Gorel Aristide, Bruni Heinke Julia en Joke van den Berg een telefoniste. De regie had Hero Müller.